...vaker zon, een graad of 17, en vanaf vrijdag wordt het een stuk warmer. Dit was het en. Dit is John Sohoka van de ANWB. Er staan geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Hou daar dus wel rekening mee. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 10 minuten later ongeveer meteen een nummer bovenop geschreven. Ik haat je, ik haat je, je bent een gore lul Ik haat je, ik haat je, met al je flauwe kul Altijd zuipen, altijd zat en ik moet altijd maar weer plat Ik haat je, ik haat je, zeker het stomme sul Ik haat je, ik haat je, mest op wormluis. Ik haat je, ik haat je, slijm en kolengruis Je vrienden zijn al net zo dom en net zo leeg en geil en stom Ik haat je, ik haat je ik schop je in je kruis. spreek nogal aan, hè? Toch? Was ja. Ik haat je, ik haat je. Je maakt me idioot. Ik haat je, ik haat je. Met al je stom gekloot. Televisie, weekend, quiz Sue Ellen vind je ook niet mis. Ik haat je, ik haat je. Waarom ben je niet dood? Ik haat je, ik haat je, dikke vette puist. Ik haat je, ik haat je, dat is het hem nou juist. Je schrokt, je boertje scheidt, je drinkt, je krapje, je pist, je gaapt, je stinkt. Ik haat je, ik haat je, het wordt tijd dat je verhuist. <lacht> Van de Eagles, maar ook van fantastische soloplaten, waar dit er één van was. En nu hoort er nou eens een keer een lekkere, lange versie. Er is ook een geknipte versie van, maar dit is gewoon de lekkere, lange, weet je. Het is gewoon lekker om naar te luisteren. Joe Walsh en Life's Been Good. Het is dan onze broodjes binnengekomen, dus we gaan ook heel even kort lunchen, hoor. Dus u hoort even een paar achter elkaar. Ja, zie u zo weer een broodje. Woo! a flock of wah wahs <laughs> <laughs>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 ...om de inwendige mens denken. Hè? Ja, een lekker broodje van, van, van de kaashoek. En dat kan je natuurlijk niet koud laten worden. Nee, dat kan je niet doen. Dat kan, dat kan gewoon niet. Dus uh, dat hebben we even gedaan. En um, uh, u hoorde achter volgens de Doors... ...met uh, eerst natuurlijk Joe Walsh met Live's Being Good... ...toen de Doors met uh, Love You Medley. Daarachteraan hoorde u weer Strong van London Grammar... ...en daar achteraan weer Riptide van Vance Joy... Zometeen uh, hebben we weer het uh, regennieuws en we hebben fantastisch nieuws voor, uh, voor Zandvoort natuurlijk. Ja, ja, maar dat hoort u straks. We hebben echt weer fantastisch nieuws. En dat is echt om trots op te zijn. Ja, het gaat over een strandtent, maar dat hoort u straks. Goed, we gaan eerst nog eventjes een plaatje draaien en zometeen hoort u meer over dat alles. One, two, three, five! Hé, hey, dat lijken de Beatles wel, zeg. I saw her standing there. Confrontatie! we vrijdag doen, hè? Ja, dat gaan we vrijdag doen. Ik weet dat ze het ergens anders ook doen, maar dat wordt dan gepresenteerd door allerlei figuren die die tijd niet werkelijk hebben meegemaakt. Die stappen er niks van. We gaan een echte confrontatie aan tijdens CFM Lunch. En misschien nog wel een uurtje extra ook. Het enige verschil is dat wij dus inderdaad echt de vergelijkbare periodes nemen. Ja. Kijk, je kan natuurlijk de Stones ook uit de jaren negentig draaien. Maar ja, dan kun je ze niet meer vergelijken met de Beatles. Dus wij, de ons zaten vrijdag tot de periode 62-70. Want dat was de periode dat ze inderdaad echt vergelijkbaar waren. Dus aanstaande vrijdag gaan we dat doen. En see lunch. Gewoon lekker uh, de confrontatie, ouderwets. Gewoon lekker twee uurtjes, misschien wel drie uurtjes, dat ik zin heb. Dat kan zomaar een keer gebeuren, je weet het maar nooit. En uh, dat doen we dus vrijdag. En uh, ik zei het al, we beperken ons tot die echte vergelijkbare periode. De tijd dat de Beatles actief waren, 1962-70. En dat de Stones actief waren. Ja, en die zijn nog steeds actief. Dat, dat is zo, dat is waar. Goed, en dat merken we aanstaande zaterdag, wanneer ze dus op uh, Pinkpop staan. Jawel. Goed, we gaan naar het nieuws. En dat grote nieuws gaat niet door, dat was verkeerd uh, ingeschat. Ja, Voor Zoutvoort en de regio. Dit is het regionieuws met Angela de Koning. Een meisje is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een motorrijder. Samen met iemand anders wilde zij de Van Lennepweg oversteken... maar zag daarbij een motorrijder over het hoofd. De motorrijder kon niet meer op tijd remmen met de aanrijding als gevolg. Een van de twee werd door de motorrijder geraakt en raakte gewond. Ook de motorrijder kwam door de botsing te vallen... en maakte een flinke schuiver. Twee ambulances en de politie rukten uit om hulp te verlenen. Het overstekende meisje liep door de aanrijding in ieder geval beenletsel op. Ze is na de eerste zorg overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. De motorrijder is ook door de ambulancebroeders nagekeken... maar hoefde niet mee. Door het ongeval was de Van Lennepweg tussen de Lineerstraat en de Tollerstraat... enige tijd afgesloten voor het verkeer. Bij de Albert Heijn in Spaarndam heeft vanochtend een overval plaatsgevonden. De overval werd gepleegd door een gewapende man in een groen reflecterende jas. Hij vluchtte weg op een scooter. Volgens de politie was de, was de zaak nog niet open tijdens de overval. Deze vond plaats rond zes uur... Verdere details over de overval kon de politiewoordvoerder nog niet geven. Het burgernet is ingezet om de verdachte op te sporen. Een 88-jarige vrouw is dinsdagochtend in Haarlem beroofd door een man die ze voordeed als politieman. Hij wist zich met een smoes toegang tot de woning van de, van de vrouw te verschaffen en liet de woning met haar sieraren. De politie is op zoek naar getuigen van de beroving... en eventuele andere slachtoffers van deze oplichter. Het gaat om een man van ongeveer 35 jaar oud... met een licht getint uiterlijk, kort donker haar en een snorretje. Hij droeg een grijze trui en een grijs tweetjasje. en vertrok in onbekende richting. Dus uh, ook even een waarschuwing aan alle oudere luisteraars... Uh, mensen die zich voordoen als politieman... Die, uh, of zeggen dat ze politieman zijn... Uh, dan moet hij zich uh, kunnen legitimeren. Dus altijd even om een uh, identificatiepapier vragen... of een pasje of iets dergelijks. Niet zomaar binnenlaten. Je bedenkt het misschien niet... als je dag in dag uit het station Haarlem binnenloopt. Maar 175 jaar geleden reed de allereerste trein van Amsterdam naar Haarlem. Voor de NS en SproRail is dit oudste stuk spoor reden voor een feestje. Dit festijn vindt plaats op 20 september, exact 175 jaar na het allereerste treirietje tussen Amsterdam en Haarlem. De thema's zijn trots en vooruitgang. Wat, maar wat er precies gepland staat, is nog niet bekend. Laten we in ieder geval hopen dat het op tijd begint. <tied> Tot slot het weer. Het weer in Zandvoort. Vandaag hebben we te maken met een depressie... en daardoor heeft de bewolking de overhand... waaruit het van tijd tot tijd kan regenen. Later vandaag kan daarbij lokaal ook onweer voorkomen. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten... en is overwegend matig. En de temperatuur stijgt naar maximaal 18 graden. Vanavond en komende nacht is het half tot zwaar bewolkt... en kan er een bui vallen. De zuidelijke wind draait naar zuidwest en neemt toe naar krachtig aan zee... en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen is het eerst nog bewolkt met enkele buien... maar in de loop van de dag komt steeds vaker de zon tevoorschijn... en blijft het ook steeds meer droog. De zuidwestenwind is... Duidelijk aanwezig en de temperatuur stijgt naar 16 graden aan zee en 17 graden elders in de regio. En voor het Pinkse Weekend lijken de vooruitzichten heel erg gunstig. Maar daarover morgen meer. Gezellig toch? Ja. <kijkt> het wordt lekker warm het weekend. Ja, we krijgen een mooi weekend. Overigens, ik weet niet of je. Ik, ik weet niet. Even aanhakend nog op dat spoorweg. Uh, berichtje. ik weet niet of u ja. wel eens naar een net kijkt. Daar zag ik van de week een verschrikkelijk leuke uh, film... Ja. Uh, waar ook historisch Zandvoort in voorkwam. Dat was zo leuk. Dat ging namelijk, ja. over, dat ging namelijk over die oude blauwe tram... Hè, die vroeger van Amsterdam uh, naar Zandvoort reed. Tegenwoordig is dat lijn 80 natuurlijk. Maar ja. jarenlang, tot en met 57 aan toe... is dat een uh, prachtige blauwe tram geweest. En uh, ook op YouTube, als je dat interessant vindt... ook op YouTube staan er uh, filmpjes van de laatste tramrit. Dus de laatste rit van die blauwe tram. Dus dat is wel weer interessant voor die mensen die dat leuk vinden om te zien. Dan ja. zie je Zandvoort zoals het er in 1957 uitzag. Heel anders dan nu hoor. Dank je Nogal. Ja. dat is wel leuk. En als u de blauwe tram trouwens eens wil zien, dames en heren... dat misschien ook wel even leuk om dat eens dus even ja. te vertellen. Uh, die blauwe tram, die is er nog steeds hè. Ja. Die staat uh, nog steeds rijklaar zelfs. <coughs> staat die in het NZH Museum in Haarlem. En dat ja. bevindt zich aan de Leidse Vaart, waar vroeger de oude remise zat. Erg leuk, ik heb erin gezeten. Ja, ja inderdaad, wij hebben erin gezeten. Ja. En die staat daar geheel uh, gerenoveerd, mag je wel zeggen, in originele staat. Staat die daar, die oude blauwe tram, die dus vroeger tussen Amsterdam en Zandvoort... die oude Boedapester, zoals dat heet... En er staan nog veel meer oude NZH-bussen en er staat, nog een, er staat nog een stadstram uit Haarlem. En dat ik er laatst was, waren ze er nog eentje aan het renoveren. Misschien is die ja. intussen wel klaar. We moeten even kijken op NZH-museum. En uh, dat is zaterdag altijd open. Het wordt gerund door vrijwilligers. Dus het is best de moeite waard om daar gewoon eens een keer te gaan kijken. Ja, erg leuk hoor. Ja, het is erg leuk, erg om, leuk. Dat, om dat te zien. Allemaal dingen van de oude, nostalgische NZH. Ja. Dus echt wel de nou, die oude bussen waren ook best mooi. Ja, dat is, helemaal, dat is gewoon fantastisch om te zien. Ja. Goed, nou, uh, eens even kijken. We zijn, uh, dat was dus het nieuws en het weer. En wij gaan door met Kajak. En het heet Sweet Revenge. Kajak is weer bezig met een nieuw album. Of het is er al, dat weet ik wel niet. Maar in ieder geval, en ze gaan ook weer op tournee. Jawel! Wat oudere opname, natuurlijk, nog met Max Werner als zanger van een, van een CD die heet The Three Originals. En dat is toch wel mooi. Sweet Revenge. En dit zijn de Dubliners. Is ook mooi hoor. Speciaal voor mijn eerste vrienden. In Dublin's fair city, where the girls are so pretty.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 Mooierheid, hè? Prachtig toch? De Dubliners. Ja, pioniers, gasten die er toch eigenlijk wel een beetje voor gezorgd hebben. dat de Ierse ballads en de Ierse muziek een beetje, beetje doordrongen tot de rest van Europa. En uh, dat begon natuurlijk altijd uh, al in de jaren zestig met uh, The Seven Drunken Nights en zo. En uh, natuurlijk niet te vergeten de uh, Wild Rover en Whiskey in the Jar. Er is een ander prachtig liedje van ze en het heet Sweet Molly Malone. Ik was uh, van de week uh, weer eens. Ja, ik, ik doe dat natuurlijk vaak. Hè. Dan zit ik gewoon op dat muziekmedium, op, op Spotify zit ik te zoeken. En ik, ik zocht een bepaald liedje en dat kon ik maar niet vinden. En ineens kwam ik terecht bij een album uh, met een wat, wat cynische titel... Who Needs The Beatles? <laughs> ja, een beetje cynische titel vond ik dat wel. Ja. Maar toen ik het ging bekijken, dacht ik, vrek, dat is leuk. Want we weten natuurlijk dat de Beatles, uh, dat ze begonnen in 1958 of zo... Dat, uh, dat ze voor het eerst bij elkaar kwamen als The Quarrymen en zo... dat ze toen uh, een heleboel covers speelden... Amerikaanse rock'n'roll en uh, rhythm and blues liedjes met name. En de, de titel van dit album is natuurlijk zodanig gekozen... omdat op dit album staan al de originele van... dus is één lijst, dat is leuk. Dat is voor jou ook leuk, Bart. Um, er is één lijst waarin dus al die originele van de liedjes... die de Beatles op hun eerste platen opgenomen hebben... waarom die dus staan. Ook de liedjes die ze live speelden... want niet alles is op de plaat terecht gekomen, te natuurlijk... Uh, en uh, ik ga u er even van laten horen. Uh, die, die, uh, er is nooit een plaat van de Beatles geweest, maar wel van de Swinging Blue Jeans. Maar ook de Beatles hebben hem een keer opgenomen. Uh, echt wel. Moet ik alleen even kijken, want ik kan niet even kijken. Hoor. Momentje even. Kijk, het Ja, ik moest even kijken. Kleine pestletertjes allemaal. Chen uh, Mariro heet die man. En die heeft dus het origineel gemaakt van de Hippie Hippie Shake. Oh, goodness Shake, shake, with all of your mind And then you shake <laughs> Woo! Yeah, you shake Yeah, this ain't no thing oh, The hippie, hippie shake Ja, dat is leuk. Chen Mariro heet die man. Ik heb er nog nooit van gehoord. Maar misschien u wel. Dat kan best. Maar in ieder geval, de, het is een hele leuke lijst. Als u, de, als u ook op Spotify zit, moet u maar zoeken. Hoe needs the Beatles heet de lijst. En uh, het, is, het is echt leuk. Want er staan dus allemaal originele versies op. Van de nummers die de Beatles op hun eerste twee platen uh, gecoverd hebben. Maar die ze toen de tijd ook live speelden. Hey, want, uh, de, die, kijk... Uh, ze zijn natuurlijk op een gegeven moment alleen nog maar eigen liedjes gaan maken. Maar de eerste LP's staan vol nog met, met oude Amerikaanse covers. Het is wel leuk als je daarvan ook eens de, de, de originele hoort. En uh, dat je dan ook inderdaad hoort hoe goed die Beatles wel waren. Want sommige versies van de Beatles zijn oneindig veel beter dan, dan, dan het origineel. <laughs> dat is het ding dat zeker is. Goed, dit was dus Chan Marino. En uh, dat, heet, uh, dat heette dus uh, de Hippie Hippie Shake. Dan uh, nog even door. En uh, zometeen hebben we natuurlijk de vinyljaren En uh, mijn speciale gast is Bart van Meer vandaag. En uh, die heeft platen meegenomen. Ik weet niet wat. Ik laat mij volledig verrassen. Dit is Pharrell Williams. En dat het, het heet Marilyn Monroe. De so hard that it came true uh, Then my luck star I guess you came from behind the moon En dat was uh, dan uh, de laatste single van Feral Williams. CMM-lunch zitten we op voor deze woensdag, de 4e juni. Morgen zijn we, uiteraard, terug om uh, 12 uur. En u weet dat het, het programma draait tegenwoordig vijf dagen in de week live. Ja, hoor, die 1-0-stop-uitzending hebben we er ook aan gegooid. Want dan hebben we het nieuwe dynamische duo, Sheryl en uh, Dolly, op uh, dinsdag. Morgen is Dolly er ook trouwens, dan doe ik het samen met Dolly en dat is ook gezellig. Ja. Dus morgen zijn we er weer van 12 tot 2. Ik ga eventjes, uh, uh, uh, nou ja, uh, even de benen strekken en gaan we zometeen verder met een zeer speciale aflevering van de Vinyljaren. Ja, mijn collega Bart van der Meer die altijd op donderdag het Muziekboulevard doet is... Uh, Aangekomen met een, uh, met een uh, vrachtwagen vol met LP's, een truck met oplegger, 18 meter lang, helemaal vol, heu, heu, heu, heu, helemaal vol. <lacht> Hij heeft uh, 600 LP's al, maar uh, ja, we hebben maar twee uur. Maar er zitten juwelen bij, jongens. jullie gaan lekkere muziek horen. Het komen nu. Bart van der Meer dus samen. Uh, ik doe de techniek en daar uh, nou, gaan we nog een lekkere, een lekkere vinyljaren gaan we doen. Nou, ik er een heleboel platen mee en de, het begint gelijk goed zometeen. Let maar op. Oh, ik zit me nu al te verheugen. Ja, een versie van maken. Twee uur lang, van twee tot vier. De vinyljaren. Tot zometeen aan de andere kant van het nieuws van twee uur. Eter op 106,9. Straks meer. C -F -M. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. De Duitse justitie begint een strafrechtelijk onderzoek... naar het afluisteren van de mobiele telefoon van bondskanselier Merkel. De telefoon van Merkel blijkt al sinds 2002 te worden afgeluisterd... door de Amerikaanse Veiligheidsdienst NSE. Eerder zag het eruit dat aanklagers geen strafrechtelijk onderzoek wilden instellen... en dat leidde tot grote verontwaardiging in Duitsland. Woningcorporaties hebben de afgelopen 20 jaar miljarden euro's verspeeld door slecht beleid en politieke onduidelijkheid. Dat hebben deskundigen gezegd in hun verhoren door de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Volgens deskundigen van de schaar gingen corporaties steeds riskanter investeren en hun taken ook uitbreiden. Met de crisis van 2008 werd er vervolgens veel schade geleden. De Verenigde Staten trekken 5 miljoen dollar extra uit voor steun aan het Oekraïnse leger. Dat geld is bedoeld voor materieel dat kan worden ingezet voor de strijd tegen de separatisten in het oosten van het land. Tot nu toe kregen Oekraïne goederen die minder direct met vechten te maken hadden. Nederland gaat Aruba, Curaçao en Sint Maarten meer betrekken bij het buitenlandse beleid in de regio. Dat heeft minister Timmermans afgesproken met de drie landen. De drie eilanden moeten hun relatie met omliggende landen afstemmen met Den Haag. Omdat Defensie en buitenlandse zaken onder Nederland vallen. Timmermans heeft nu met de eilanden afgesproken om elk jaar met de premiers formeel te overleggen. Huizen in de Apeldoornse wijk Sprenkelaar zitten nog steeds zonder gas. Netbeheerder beheerder Liander hoopte dat er gisteren veel woningen weer konden worden aangesloten. Maar dat is niet gelukt. In de wijk zitten sinds vrijdag bijna 1300 huishoudens zonder gas. Het weer geregeld buien in het noordoosten, mogelijk ook met onweer. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen minder buien, vaker zon, dan wordt het een graad of 17. En vanaf vrijdag wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Sohoka van de ANWB. Er staan geen files en de politie heeft...